Uur. Gert Kluuk met het nos journaal De verdachte in de zaak Nikki Verstappen komt woensdagmiddag naar Nederland, meldt de Spaanse publieke omroep RTVE. Jos B wordt met een speciaal toestel opgehaald in Barcelona en medewerkers van Interpol begeleiden hem. Het is niet bekend waar het toestel in Nederland zal landen en waar B naartoe wordt gebracht. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nikki Verstappen, twintig jaar geleden, op de Brunsema-heide. De maafoerling uit Maarsen, die via de rechter afdwong dat zijn wiskundeexamen opnieuw beoordeeld moest worden, is alsnog gezakt. Een derde corrector gaf hem niet het ene punt voor een opgave dat hij nodig had om zijn diploma te halen. Zijn vader was naar de rechter gestapt. De rector heeft de vader een mail gestuurd, waarin de jongen wordt uitgenodigd om terug te keren op de school in Maarsen. Maar waarschijnlijk gaat hij in het volwassenenonderwijs onderwijs proberen zijn diploma alsnog te halen. De coalitie is verdeeld over het voorstel van minister van Engelshoven om de druk op eerstejaarsstudenten aan universiteiten en hogescholen te verlichten. De minister wil wettelijk regelen dat studenten vanaf 2020 na hun eerste jaar door mogen als ze 40 van de 60 studiepunten hebben gehaald. Nu ligt de lat bij de meeste universiteiten en hogescholen hoger. De universiteiten zijn tegen, de hogescholen willen nog niet inhoudelijk reageren. Een paar duizend jeugdhulpverleners hebben in Den Haag gedemonstreerd. Ze klagen over de aanhoudende druk op de jeugdzorg. Ze zeggen dat ze er sinds 2015, toen de jeugdzorg werd overgeheveld... van Rijk naar Gemeente, een enorme papierwinkel bij hebben gekregen. Veel kinderen die dringend hulp nodig hebben, zouden die nu niet krijgen. Twee Maleisische vrouwen zijn in het openbaar gestraft... voor het aangaan van een seksuele relatie met elkaar. De vrouwen kregen, terwijl ze op stoelen vastgebonden zaten voor hun rechters... ieder zes stokslagen op de rug. Het was een straf volgens het islamitische recht... en werd door honderd mensen gadegeslagen. Het weer. Morgen neemt de kans op buien toe. Lokaal kan het flink regenen. En dan wordt het rond de 25 graden dus iets warmer dan vandaag. Dit was het NMAS-journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. All Or is this love that I'm touch. Is so... De zomer van zfm zfm's antwoord 106.9 fm wow je mm. been running around running around running around throwing that rond on my name. rond you knew that that knew that that knew that I'd call you up. rond been going around, going around, going around, rond rond in L.A. rond you knew that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 ik weet dat het niet ver meer is Wat het belangrijkste is Heb ik het meest gemist De geur van je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 Ik vind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 mm ti chita va bene si tu la parla piet americano quando sa parla a moda sotto luna come dove non cade di ai dove patal americano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 shelter shelter for the night and this one could be heaven